zijn? Kijk dan op alex.nl Dit is Radio 1 1 uur Het NOS Journaal Gert Kluk Protesten in Tunesië houden aan Boy Edka prijs voor jazzsaxofonist Povel En Feyenoord verliest opnieuw Positie Mario Been Niet ter discussie Het weer regenachtig Vanmiddag wordt het vanuit het noorden overwegend droog Het blijft wel bewolkt het wordt 4 graden in het oosten en 6 graden in het westen. Morgen weinig verandering. Het aftreden van premier Ghanouchi en zijn regering. Dat is wat een groot deel van de Tunesische bevolking eist. En om dat kracht bij te zetten, wordt ook vandaag weer geprotesteerd. Correspondent Mustafa Oekbi vanuit Tunesië over de stemming in het land.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 Uh, er zijn mensen vandaag, van daaruit vertrokken naar de hoofdstad Tunis. Die is vandaag, die, die caravan de vrijheid, is vandaag aangekomen vanochtend. En die is uh, massaal verwelkomd door duizenden andere mensen. En al deze Tunesiërs uh, die eisen maar één ding, namelijk het aftreden van Ranoushi. Ja, uh, Ganoushi moet weg. Hij was ook al premier onder de verdreven Ben Ali. Hè? Maar in die overgangsregering zitten ook leden van de oppositie. Toch vinden ze dat de hele regering weg moet.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 om te betogen tegen de regering. Ze vinden dat ze onvoldoende worden beschermd tegen radicale moslims. Ja, de liefhebber herkent ongetwijfeld het geluid. saxonist Ferryan Povel, fragment uit How Deep is the Ocean. Hij krijgt dit jaar de VPRO Boy Edka prijs. De belangrijkste prijs voor jazzmuziek. Meneer Povel, goedemiddag. Gefeliciteerd. Goedemiddag, dank u wel. U hebt al de nodige prijzen gekregen. Is dit de mooiste? Dit is natuurlijk de meest uh, waardevolle, prestatieuze prijs pleins die er is he, op het jazzgebied. En uh, ja, dat kwam ook als een totale verrassing, eerlijk gezegd. Moet je altijd zeggen als je de prijs krijgt, hein, dat je er helemaal niet op rekent. Nee, ik kreeg het natuurlijk op een maandagochtend te horen. En ik dacht eerst dat het uh, niet voor mij bestemd was, eerlijk gezegd. <mission> U bent dus heel bescheiden eigenlijk. Want u... Nou, dat gaat wel, maar ik, ik sta niet zo reus in de belangstelling. Dus ik kan wel heel erg onverwacht. Um, even het juryrapport erbij pakken. Uh, daarin staat dat u een verfijnd stilist bent... die een aansprekend breed geluid koppelt... aan een vloeiende, melodieuze manier van soleren. En zijn improvisaties zijn helder gestructureerd en toegankelijk... zonder dat ze erbij een aan avontuurlijkheid inboeten. Dat zijn hele mooie woorden. Mag ik even één puntje uitpikken, hè? Ja. Dat improviseren. Uh, kun je dat leren? Ja, dat kun je leren. Maar ja, je moet wel de taal kunnen spreken. Hè? Je moet een instrument leren spelen. En uh, je hebt toch met structuren te maken waar je binnen dat kader uh, je beweegt, zou ik zeggen. Wat betekent de taal uh, leren spelen? Uh, een vocabulair wat verstaanbaar is voor je medemuzikanten, zodat die ook weer adequaat op reageren. Je moet je dus aan regels houden, ook als je improviseert? Ja, je hebt een vorm, een aantal maten en een harmonische structuur. En. Uh, de akkoordinstrumenten spelen de, de harmonieën. en de, de solisten spelen de, de melodieën eroverheen. Kun je binnen, binnen zo'n structuur. toch nog wel vrij muziek maken? Ja, dat kan wel. Je kunt, ik geloof niet dat ik één keer dezelfde solo. Uh, uh, of nog een keer, twee keer dezelfde solo. op hetzelfde stuk speel. Dat is elke keer weer anders. Dus iedereen met wie u ook speelt. moet heel goed luisteren naar elkaar? Ja, maar dat, dat, je leert dat verstaan van elkaar. Hè? Dus het is, uh, dit blijft avontuurlijk, eerlijk gezegd. Um, u wordt ook geroemd als een verfijnd stylist. Wat, wat, wat betekent dat in dit geval? Ja, men wil dat graag in hokjes duwen. Dus ik zal wel gerangschikt zijn onder de hardboppers. Dat is muziek uit de jaren 60 ongeveer. Maar ik weet dat zelf niet precies. Ik heb niet. Het is niet zo dat ik daar uh, principieel aan vasthoud. Uh, u bent waarschijnlijk uh, haast geboren als muzikant. Hè? Als, uh, nou ja, als saxofonist, zal ik maar zeggen. Al komt het instrument wat later. Uh, Waarom houdt u zo van deze muziek? Nou, dat is al uit mijn jeugd. Ik heb al heel vroeg kennis meegenomen. Mijn vader was cineast en mijn moeder was pianist... en er was allerlei soorten muziek in huis. En ik heb Duke Ellington gezien toen ik twaalf werd op mijn verjaardag. Dat was een verjuisterstreek van mijn zuster. En dat heeft natuurlijk uh, de zaak uh, in versnelling gebracht. En zo bent u gaan spelen eigenlijk? Ja, ja, ja. En bent u uitgegroeid tot een, nou ja, een vooraanstaand uh, muzikant in de jazz... En ook tot een veelgevraagd docent. Um, ik feliciteer u nogmaals met de Boyardka-prijs. Nou, we zijn hartelijk dank. Ja. En een uh, prettige middag weer. Insgelijks, Ferdinand Povel was dat, luisteraars. Ja, dan mag ik wel zeggen, heel iets anders. In het zuiden van Pakistan zijn zeker 32 inzittenden... van een bus om het leven gekomen bij een ongeluk. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen. De bus reed door nog onbekende oorzaak tegen een geparkeerde tankwagen.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 In Amersfoort duurde de evacuatie van een ziekenhuis tot diep in de nacht. De patiënten van het Meander Medisch Centrum moesten weg... omdat er problemen zijn met de stroomvoorziening. Marijke van den Berg van de Raad van Bestuur hoopt dat het ziekenhuis... zo snel mogelijk weer stroom krijgt. Uh, we hopen dat vandaag de deskundigen op dat gebied uh, verder in huis komen... om ons daarover in, te informeren. Want je kunt voorstellen dat, dat voor Meander als topklinisch ziekenhuis... zonder stroom...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 En heb daar met patiënten en familie gesproken. En eh, iedereen had, ja, was onder de indruk hoe goed en gecontroleerd eh, het gegaan is. Eh, ja, ik ben trots op de medewerkers en alle vrijwilligers die ons geholpen hebben. En eh, de patiënten zijn geen moment eh, in onveiligheid geweest. De veiligheid van de patiënt is de hele tijd geborgd geweest.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 En eh, voor ons is het natuurlijk ontzettend vervelend, maar vooral voor onze patiënten, dat wij geen stroom hebben, mensen moeten voor chemotherapie, voor operaties die gepland zijn. Je kunt voorstellen dat daar met man en macht met elkaar aan het werken zijn, om te zorgen wat we voor onze patiënten kunnen betekenen. En we hebben ook twee andere locaties, dus we zijn ontzettend aan het werken om te kijken hoe dit kan continueren. Maar we moeten weten hoe lang dit gaat duren. Marijke van den Berg van de Raad van Bestuur van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De Portugezen kiezen vandaag een nieuwe president... en de peilingen wijzen op een overwinning... voor de zittende president Cavaco Silva, een sociaal-democraat. De meerderheid van de kiezers ziet hem... als een stabiele factor in de Portugese politiek. Het land kampt met grote financiële problemen... en moet fors bezuinigen. De belangrijkste rivaal van Cavaco Silva... in de strijd om het presidentschap is de socialist Alegre. Het presidentschap van Portugal is voornamelijk een ceremoniële functie... en de belangstelling bij het publiek voor deze verkiezingen is beperkt... Op straat zijn bijvoorbeeld weinig affiches te zien en er is nauwelijks campagne gevoerd. Misschien, misschien wordt hij dan toch begraven. De leider van de Sovjet-revolutie, Vladimir Ilyich Lenin. De Russische regeringspartij, verenigd Rusland, heeft een website gelanceerd om te peilen of Lenin alsnog moet worden begraven. Zijn gebalsemde lichaam ligt sinds zijn dood in 1924 in een mausoleum op het Rode Plein en vormt daar een toeristische attractie. Na het invallen van de Sovjet-Unie durfden steeds meer mensen... hun afkeer te tonen van het Sovjet-communisme en zijn leiders... en Klinka steeds meer stemmen om Lenin weg te halen. De partij van president Medvedev en premier Poetin... heeft nu besloten om het advies van het Russische volk te vragen. En na één dag hebben bijna 100.000 mensen gestemd... op de website goodbyelenin.ru. Zo'n 70 procent is voor een begrafenis. Sport. Trainer Mario Been van het Zwalkende Feyenoord hoeft niet voor zijn baan te vrezen. De directie van de Rotterdamse club heeft nog alle vertrouwen in de coach. Ook na het verlies tegen de graafschap gisteravond. Een ontslag is volgens feyenoord directeur Erik Gudde niet de oplossing. Ik geloof daar echt nou totaal niet in om gekke dingen te gaan doen. En uh, in, in trainingsmutaties, er ook absoluut niet in. Het is niet om Mario erin uh, te herhalen of om in clichés te vervallen. Maar juist in deze situatie moet je gewoon waanzinnig uit blijven werken. Maandag, dinsdag op de training En heel, heel dicht bij elkaar blijven. Niet met vingertjes gaan wijzen. Niet allerlei schulden gaan lopen zoeken. Dat lost echt helemaal niks op. Dat zijn Erik Gullen tegen Radio Rijnmond. Feyenoord is afgezakt. Staat op de 14e plaats in de Eredivisie. En op dit moment speelt de nummer 3 Ajax tegen de nummer 10. Utrecht, in Utrecht, Ronald van der Geer. Nou, met name FC Utrecht speelt met Ajax. Want we spelen inmiddels 40 minuten in Utrecht. En uh, Utrecht staat met 2-0 voor. De tweede doelpunten van Duplan. Gemaakt in de 22e en 23e minuten. En dat is een uh, juiste weergave van het spel hier uh, vandaag tot nu toe. In de eerste helft van deze wedstrijd. Want uh, Ajax begon timide. Daar waar uh, FC Utrecht agressief begon. Eigenlijk elk duel won. Goed positie speelde. Altijd de vrije man won, uh, vond. En eigenlijk kon domineren in de beginfase van de wedstrijd. Kans op kans stapelde. Alleen het duurde lang. Tot de 20e of 22e. 21ste en 23 e minuut. Toen twee goede aanvallen en twee keer dus het afronden van Duplan. Daarna is Utrecht wat meer in de afwachtende uh, modus gaan voetballen. Kijkt een beetje, reageert een beetje. Is eigenlijk nog wel gevaarlijk geweest in, uh, in de uitbraak. En Ajax probeert langzaam maar zeker zich te herpakken in deze wedstrijd. Maar erg uh, veel schouderklopjes zal Frank de Boer niet uitdelen aan uh, de elf... die het mogen proberen dus vandaag tegen FC Utrecht. Want wat we gezien hebben van Ajax de afgelopen maanden... onder uh, Frank de Boer en uh, ja, de... de, de de complimenten die er werden uitgedeeld over het Ajax-spel, daar is vandaag niks van te zien. Dat is de verdienste van FC Utrecht, dat het op de tanden gewapend begonnen is aan dit duel. En eenmaal man wil ik er dan uithalen, niet alleen Duplan, omdat hij twee goals maakt, maar ook Kevin Strootman, die vandaag zijn, uh, zijn thuisdebuut maakt voor FC Utrecht, en met twee assists toch heel belangrijk is voor de ploeg van Ton du Chatagnier. Utrecht dus op een 2-0 voorsprong tegen Ajax, met nog vier minuten tot aan de rust. Zo met meer over deze wedstrijd en ook over het WK Sprint in Tialf op deze zender Radio 1 langs de lijn natuurlijk. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. De protesten in Tunesië houden aan. Jazzsaxofonist Povel krijgt de VPRO Boy Edka prijs en de Portugezen kiezen vandaag een nieuwe president. <middels> Dit was het uitgebreide NOS journaal. Dus nu langs de lijn. Hadi Bart. Mijn moeder vindt het echt heel fijn dat je met haar wandelt. En ik ook. Groet Jamila.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Tom van Heck en Twan van Peperstraten Bijzonder goedemiddag, we zijn er tot zes uur met een bomvolle uitzending Gevoetbald wordt er op dit moment in de Galgenwaard in Utrecht FC Utrecht Ajax slotfase eerste helft, Ronald van der Geer Anderhalve minuut nog tot aan de rust en die comfortabele 2-0 voorsprong dus voor FC Utrecht. Twee het gemaakt door Edouard Duplan Twee keer op aangegeven van Kevin Strootman. Die zijn thuisdebuut maakt voor FC Utrecht en dat met verve verdoet. Ook betrokken was bij een aantal andere kansen die Utrecht creëerde in de eerste 20 minuten. Waarin de ploeg domineerde, waarin het eigenlijk elk duel won. Steeds de vrije man vond de bal lekker makkelijk liet rondgaan. En eigenlijk ook wel steeds voor de goal van Maarten Stekelenburg kwam. Alleen toen gingen de ballen naast of tegen de keeper aan of over de goal van Ajax. En daarna, na de twee goals van Duplan, prachtige aanvallen trouwens, heeft Ayers zich geprobeerd te herpakken. Maar verder dan een schot van de jong en een kans voor Soleimani is Ayers niet gekomen. En dus is de trainer Frank de Boer met name ontevreden en staat hij steeds luidschreeuwend coachend langs de lijn. En eigenlijk hoofdschudden te kijken naar het spel van zijn ploeg dat uh, eigenlijk niet klopt, van geen kant. Het, uh, het geoliede spel wat we hebben gezien onder Frank de Boer na het vertrek van Martin Jol, daar is vandaag niks van te zien. En dat is natuurlijk de verdienste van uh, FC Utrecht dat net zomaar op 3-0 had kunnen komen toen de moesje vrij opdook voor Maarten Stekelenburg. Voorzet vanaf de linkerkant alleen Stekelenburg prima redding van de keeper van het zelf dan Nu weer een uitbraak van FC Utrecht. Mertens de diepte ingestuurd. Stekelenburg moet zijn strafschopgebied uitkomen. Kan de bal alleen wegkoppen. Dan Azaren opgevangen. Aan de linkerkant ook Mertens. De hoogte van het strafschopgebied gaat langs van de wiel. Zwakke schakel vandaag. Voorzet. Eerste paal. En daar is de moesje Maar die kopt die bal dan uiteindelijk naast de goal van Ajax. Wil zelf een corner. Maar Ruud Bossen, de strijdsechter, kijkt even naar zijn grensrechter... en die zegt, nee, het is terecht een doeltrap van Ajax. Sterker nog, het is rust in de gewaard. na precies 45 minuten. En natuurlijk het publiek op de banken. Want FC Utrecht heeft er een soort gala-voorstelling van gemaakt. In de eerste helft tegen Ajax. Ajax heeft het hier altijd moeilijk. Verloor vorig jaar met 2-0. En eerder dit seizoen in Amsterdam was Utrecht met 2-1 te sterk voor de Amsterdammers. En nu dus die ruststand van 2-0. Twee doelpunten van de Fransman, Edouard Duplan. Dus vanmiddag zijn er nog drie wedstrijden in de Eredivisie... Alle drie die beginnen ze om half drie. VVV, PSV, FC Groningen, FC Twente. En ook nog Roda JC tegen Excelsior. En waar zijn we verder vanmiddag? De springende paarden natuurlijk in Amsterdam. Jumping Amsterdam. We kijken terug op de Tennis Australian Open. Prachtige partijen ook weer vannacht en vanochtend gezien. Veldrijden om de Wereldbeker. Daar zijn we bij in Hogerheide. En natuurlijk het schaatsen in Heerenveen. De tweede dag van de WK Sprint. Nesbit en Groothuis na één dag aan de leiding. Nesbit al wat zekerder dan Groothuis. Sebastian Timmerman. Het verschil bij de vrouwen is inderdaad veel groter. 82 honderdste van een seconde. Het verschil tussen de nummer 1, Nesbit, en de nummer 2, Jenny Wolf... na die eerste dag, terwijl het bij de mannen slechts gaat om 500 Het verschil tussen Groothuis en Q. Ugly. Tiaf is weer helemaal bomvol. en We zijn begonnen met de 500 meter bij de vrouwen... waar de laatste vijf ritten het belangrijkste zijn. In de elfde rit komt Irene Wüst namelijk in actie zevende na de eerste dag. En als ze de schade beperkt op deze 500 meter... dan kan ze wellicht via een goede duizend meter nog wat gaan klimmen... in dat algemeen klassement. Daarna Tsuji uit Japan en Heather Richardson... de Amerikaanse die me gisteren een beetje tegenviel... had ik ietsje meer van verwacht... dan die zesde plaats waarop zij uh, momenteel staat. Laurine van Riesen tegen Margot Boer. is een duel tussen de nummer 8 van Riesen... en de nummer 5 Margot Boer. Boer die gisteren een pak slaag kreeg... op de duizend meter van Nesbit. En daar uh, haar uh, goede uitgangspositie... Uh, toch wel wat weggooide. Want ze werd eerder op de dag tweede op de 500 meter. Heeft dus wat goed te maken. Nou... Cordaira Japan neemt het daarna op tegen Jenny Wolf... die maar gisteren verbaasde, want op de 500 meter won ze wel... maar met een tijd die me een beetje tegenviel, 38-21. Maar met de vijfde plaats op de 1000 meter deed ze het juist weer heel goed... en daardoor staat Wolf dus tweede in het klassement. En in de laatste rit komt dus Christine Nesbit in actie tegen Annette Gerritsen... en als Nesbit zo goede 500 meter rijdt zoals ze gisteren deed toen ze zesde werd... dan kan ze eigenlijk met gemak richting die 1000 meter toe gaan leven. 82 honderdste van een seconde is dus het verschil... Tussen Nesbit en Jenny Wolf. En die groep daarachter staat dicht bij elkaar. Annette Gerritsen op plaats 3 Bijvoorbeeld hoeft maar 800ste goed te maken... ten opzichte van Jenny Wolf. Wat een goal! De eredivisie. die Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in Almelo waar Herakles tegen AZ 0-0 bleef. Geen doelpunten dus in een wat rommelige wedstrijd. AZ had het beste van het spel... maar wist zich geen raad met de kansen die het kreeg. Gert-Jan van Beek. Het is een gegeven dat we de hele competitie al, uh, al wat... Uh, Personele problemen hebben in de spits. Een en, en, en, Peller die in eerste instantie niet, uh, niet speelt. En dan Jonathan die weggaat. En dan Peller er weer in. En dan, uh, nu Peller weer ziek. en uh, We hebben Falkenbel in de spits gehad. We hebben nu Colbert in de spits. En allemaal doen ze het heel aardig. Maar echte goalcatters zijn het niet. Afgelopen woensdag verspeelde AZ ook al twee punten tegen NEC En daardoor haakt het af bij de top vier. Verbeek maakt zich er niet druk over. Je moet reëel zijn...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 Dit is een van de vele wedstrijden nog en uh, we hebben er volgens mij nu nog 15 te gaan. We zijn volgens mij nog 30 punten te vreven. Nee, 5, 3, 30, 5, 45 punten. Een onthouden, ja. Overigens ziet AZ-verdediger Q Jalins vertrekken. Jalins gaat naar het Poolse Wiesla Krakau, de club van Robert Maaskant. Als hij wordt goedgekeurd, tekent hij daarvoor 2,5 jaar. Jalins speelde ruim 6 jaar voor AZ. En dan nog even naar Heracles. Dat kreeg afgelopen woensdag een pak slaag van FC Twente. In Enschede werd het 5-0 en uh, ja, Heracles werd daar van de mat gespeeld. En dus was het een zware klus voor Peter Bos om zijn elftal weer op scherp te krijgen. Dat is een flinke klap geweest. Hè, naar een uh, goede voorbereiding op de tweede seizoenhelft uh, 5-0 verliezen. En dan twee dagen later weer uh, aan de bak moeten tegen niet de minste tegenstander. Dus dat, uh, dat vroeg wel wat van het elftal. Ik vind niet dat we ons beste voetbal hebben gespeeld. Hè. We hebben uh, over het algemeen thuiswedstrijden altijd gedomineerd.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 gaan we naar NEC, NAC, 2 tegen 2 uiteindelijk bij de rust 1-0. Flemings hij weer, je 1-1, 2-1, Grootsens. En toen iedereen al op de banken stond, Vitesse, he, immers ook verloren. Toen eh, gebeurde het nog, 2-2, eh, zomer, eigen doelpunt of toch. Marvin van der Pluim schoot namelijk voor, voor tijd in een wanhoopspoging op het doel van de NEC. Maar die bal werd dus geraakt door zomer. En zo sleepte NAC toch nog een punt uit die wedstrijd. En van der Pluim, net in het veld, kon ze geluk niet op natuurlijk. Dinsdag uh, tegen Telstar zat ik erbij. Voor het eerst. Dat is perfect. En dan uh, zat ik, uh, hoorde ik uh, gisteren bij de training dat ik er weer bij zou zitten. Toen heb ik uh, even kijken. Vanaf uh, 11 uur uh, s avonds tot 12 uur s avonds in mijn bed gelegen als ik hierin kom. Als ik score. En uh, ik werd net te wakker volgens mij. Voor NRC was het een zogenaamd gevonden punt. Want uh, ja, vooral in de eerste helft oogde de ploeg wat labiel. En dan zeggen we het nog netjes trainer John Kaals. Hè? Ja precies. Ik zei ook in de rest van jullie lijken wel een stel uh, etalagepoppen. Uh... Zo stonden we erbij. Heel weinig beweging, heel uh, schijterig spelen. Alleen maar terug en uh, weinig initiatief, weinig lopen. Nou, hebben we hebben uh, geprobeerd in de rust uh, recht te zetten en wat dingen aan te geven. En, uh, ja, tweede helft ging wel wat beter, maar ja, ik vond Nek wel de bovenliggende ploeg. Dat, dat is gewoon zo. En, uh, die hebben het weinig gehad en wij hebben misschien niet teveel gehad. Maar ja, dat gebeurt wel eens. Gebeurt wel eens. Voor NEC was het dan natuurlijk ook een teleurstellende afloop. speelde goed, leek de drie punten toch uiteindelijk gewoon in eigen huis te houden. Maar ja, Wiljan Vloed was er toch al niet gerust op.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 En dan gaan we naar de Kuip, daar eindigt de Feyenoord de graafschap in 0-1. Doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Leon Broekhoff. De zoveelste klap dus voor Feyenoord dit seizoen, trainer Mario Been.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 Drie punten dus voor de Gaarschap. Vooraf niet gedacht. Daar leek het eigenlijk niet van te komen. Feyenoord was namelijk de betere ploeg. Matchwinner Leon Broekhoff. Ja, Feyenoord was de tweede helft. Die begon een beetje te drukken. En uh, werden wij een beetje, uh, zeg maar, naar de verdediging uh, gedrukt. Ja dan, uh, ja, dan moet je gewoon hopen op, op een countertje. En, uh, en zelf achterin gewoon uh, de pot dicht houden. Nou, dat hebben we uh, als eerste gedaan. En uh, yeah. na, die, uh, na dat countertje en in, in die vrije trap ja, dan pak je alsnog de drie punten. En, uh, is fantastisch. Ja, Feyenoord zakt dus weer een plaatsje op de ranglijst. Er staat nu veertiende. Het lijkt op weg naar degradatievoetbal. Ja, nou goed, zover is het nog niet. Maar uh, het is logisch dat je moet handelen naar de situatie waarin je zit. En, uh, en dat is de keiharde realiteit op dit moment. Ondertussen is de directie ook bezig met het volgende seizoen. Martin van Geel komt binnenkort op gesprek als mogelijk opvolger... van technisch directeur Leo Beenhakker. Van Geel werkt nu nog als algemeen directeur bij Roda JC. En dan gaan we naar, uh, let even op, Willem II, <laughs> Vitesse, 1-0. Mm. E U hoort het goed, rust en eindstand. Janga was daar dus de matchwinner. Rangelo Janga is dus de man die Willem II... de eerste overwinning van het seizoen bezorgt. Ik mocht beginnen in de basis, mijn eerste... Basisplek en ik maak gelijk een doelpunt. En we winnen gelijk 1-0 van Vitesse. eerste drie punten van het seizoen. Het is wel mooi om mee te maken. Ik heb nog nooit meegemaakt en ik hoop het lijn door te zetten. Ik was redelijk nerveus. Ik zei ook tegen mijn vriend dat ik nerveus was. Maar ze zei, na het Flintse dan is alles weer gewoon normaal. En Je moet gewoon je ding doen. En ja, dat heb ik redelijk gedaan. En dan trainer Gert Heerkes. Hij was natuurlijk trots op zijn spelers.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 De stand. PSV aankomt met 41 punten uit 19 wedstrijden. Twente 40 uit 19. En Ajax 38 punten uit 19 wedstrijden. Groningen, ook de aansluiting. 37 punten uit 19 wedstrijden. En vijfde AZ laat wat steekjes vallen. 34 punten uit 20 wedstrijden. Kijken we naar de situatie onderin. 13e Heracles, 20 uit 20. 14e Feyenoord, 20 uit 20. 15e Vitesse 18 uit 20. 16e Excelsior, 16 punten uit 19 wedstrijden. VVV staat voorlaatste met 10 uit 19. En Willem twee stappen dichterbij gekomen, nu 7 punten uit 20 wedstrijden. En dan gaan we fietsen om de wereldbeker, Gio Lippen. de vrouwen gaan zo van start. Wij hebben het altijd over uh, Vos en Van der Brand, maar er is iemand anders die de wereldbeker kan gaan winnen, hè? Ja, dat heeft te maken met het feit dat het gaat om een klassement, een regelmatigheidsklassement. En dan moet je gewoon alle wedstrijden rijden. Nou, Sander van Paas is bij alle wereldbekerwedstrijden tot nu toe erbij geweest. En dat is toch een verschil met de nummers 2 en de nummers 3. Nummer 2 is Catherine Compton, de Amerikaanse. Die staat tweede, heeft vier wedstrijden gereden en ze alle vier gewonnen. Maar ja, twee wedstrijden was ze er niet bij. Dus dat betekent dat zij 30 punten achter staat op Van Paas. Daphne van der Brand, die heeft inmiddels ook drie wedstrijden gemist als we de wedstrijden van. Van vandaag vandaag meegaan rekenen. En die staat derde en die staat echt op een straatlengte achterstand. Want die heeft maar 190 punten, 80 punten minder dus dan Sanne van Paasen. En Marianne Vos, daar weten we allemaal van, die is na het wegseizoen... ...is ze even rustig op vakantie gegaan in Australië. Heeft nog op de baan gereden en is pas laat in het seizoen in december... ...weer met veldrijden begonnen, zodat zij niet genoeg punten heeft... ...om hoog te staan in het klassement. Sanne van Paasen, dus, degene die als ze hier vijfde wordt... ...en Catherine Compton zou onverhoopt winnen. Dan pakt zij gewoon de wereldbeker. En dan hebben we weer een Nederlandse winnares van de wereldbeker bij de vrouwen. En dat zou toch mooi zijn voor die nummer drie van Nederland. Want dat is ze toch wel, Sanne van Pasen. Achter Marianne Vos en achter Daphne van der Brand. Daphne van der Brand trouwens, de vrouw die er niet bij is vandaag. Vorige week al was ze afwezig in Chateau. Bleek dat ze ziek was voor het eerst sinds hele lange tijd. Had last van griepverschijnselen en ze is er vandaag nog steeds niet bij. En dat is toch een groot probleem. Terwijl we nu meteen al een valpaterie. Tijdien zien bij de start van de wedstrijd. Het is een van de Duitse dames. Ik geloof niet dat het Koep van Nagel is. Die zit verder naar voren. Maar dat zie je dan toch altijd in het begin van de wedstrijd. Nee, Koep van Nagel die rijdt daar gewoon naast de Marianne Vos door de Blubber heen in de hoge heide. De dames zijn net gestart voor hun wedstrijd over 40 minuten. Jackson 5 1970 en ABC. Er is verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Met zomaar een file, de eerste van de dag. Op de A1 Amsterdam Amersfoort na een ongeluk tussen bussen en Knoop het Eemnes 4 kilometer. Gaan we schaatsen. Ook voor het eerst vandaag dat de echte ritten zich aandienen. Sebastian Timmerman, de 500 meter vrouwen. En we komen een beetje bij de ritten die er toe gaan doen. Hè? Vanaf uh, eigenlijk de volgende rit, als ik dat uh, toch wel mag zeggen, uh, de rit van Irene Wüst. Nu is Shannon Rampel die op de twaalfde plaats staat in het algemeen klassement na de eerste dag. De Canadese dame Shannon Rampel van 26 jaar die het opneemt tegen een jonge Chinese Zan die 22 jaar is. En die een persoonlijk record van 38,91 uh, uh, had staan. Want dat verbeterde ze, verbeterde ze gisteren 38,86. Maar op de baan is het verschil bij de eerste 100 meter wel uh, duidelijk al in het voordeel van Rempel. 10,90 de openingstijd van de Canadese In de wetenschap dat Pai Jin uit China in de rit uh, hier voorafgaand met 38,79 de snelste tijd heeft gereden. En tot nu toe een van de twee dames is die binnen de 39 seconden heeft gereden. De meeste tijden zijn ietsje langzamer dan gisteren toen de omstandigheden vanwege de hoge luchtdruk ook niet al te best waren. Rampel inmiddels op de baan voorbijgereden door Hong Zhang. En zo gaat de Chinese winnen gisteren 38-86. Nu is het ietsje langzamer 38-94. De tweede tijd voor haar. Rampel rijdt 39-11. En daarmee blijft de Chinese, de Canadezen ook voor in het algemeen klassement na drie afstanden waar uh, uh, ja, Nesbit dus een enorme slag kan slaan vandaag op deze 500 meter om al ja, met een heel gerust gevoel die 1000 meter van vanmiddag in te gaan de afstand die ze dit seizoen nog nooit verloor over de 1000 meters gesproken dat is vooral de afstand waar Irene Wust zich opricht dit weekend want ze wist eigenlijk vooraf wel dat uh, een wereldtitel sprint en niet in zou zitten omdat uh, zij gewoon te veel verliest nog op de 500 meters de 500 meters die een beetje wisselvallig verlopen voor Irene Wust uh, in dit seizoen Denk maar even terug bijvoorbeeld aan het EK Allround in Colombo waar ze zelfs langzamer was dan Sablikova. Maar gisteren, op de eerste dag van dit wk sprint doen reed ze reeds toch haar beste 500 meter van dit seizoen. 39-08 voor Wüst, die het applaus alvast in ontvangst neemt. En dat applaus begroeten ontving met de handen in de lucht. De armen in de, rug, de, de lucht. Ze is relaxed, vind ik eigenlijk, dit seizoen, Iedereen wust. Je komt er wel eens tegen Hij dan heeft ze een strak koppie. En dan zegt ze eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar dit hele seizoen, de laatste weken, is ze eigenlijk uh, ja, lekker relaxed en ontspannen. Ze neemt het op tegen Judith Hesse, de Duitse van 28 jaar. Die in het klassement elfde staat na de eerste dag. En een betere dame is op de 500 meter. En dat is te zien op de eerste 100 meter. Want daarin pakt Hesse meteen. 10.50 voor Judith Hesse. Als de 100 meter zou worden verreden bij de dames. Officieel zou Hesse een van de kandidaten zijn. Maar dat volle rondje daar is ze dan al moeite mee. Laat staan een kilometer. Ze houdt op de kruising een meter of twintig voorlopig op Wüst. Maar Wüst heeft het voordeel van de tweede binnenbocht. Daar komt de Nederlandse dichterbij bij Judith Hesse. Maar die houdt toch voorsprong de laatste 100 meter. Wüst heeft nog steeds dat richtpunt aan de Duitse. Maar ze verliest wel de rit van Judith Hesse. 38, nee 39-02. de eindtijd voor uh, je voor... Hessen 39-21 voor Irene Wuster. Daarmee is uh, bijna twee tiende langzamer dan gisteren. En waren al voetbalvolgers die dachten dat Ajax onder Frank de Boer kampioenskandidaat was. Zover is het nog niet. Utrecht Ajax, Ronald van der Reer. Nee, je zou zeggen, uh, Twan, dat dit echt de eerste test is voor het helft van uh, Frank de Boer. 2-0 de stand, 2,5 minuut geleden, begonnen aan het uh, tweede bedrijf. Twee doelpunten dus van Eduard Duplan, maar dat het ook zomaar 4-5-0 kunnen zijn. Want de kansen voor Utrecht stapelden zich rechtop in de eerste helft. En Ajax heeft zich nog niet herpakt in het uh, tweede bedrijf. Want eigenlijk direct vanaf de aftrap weer balverlies van uh, de Amsterdammers. Het snelle schakelen van Strootman naar de Moesje, doorkop op Azade. Alleen, ja, eigenlijk redelijk vrij voor uh, Stekelenburg. miste hij en uh, produceerde een afzwaaier. Maar het ging net ook ook even mis bij FC Utrecht. Het uitverdederen van Lenski een beetje in verwarring gebracht... Hij verloor de barrel aan Sulemani die vanaf rechts het gras op het gebied inging. Maar schoot de bal voorlangs de goal van FC Utrecht. Utrecht dat dus zo agressief speelt dat Ajax afjaagt. Eigenlijk de Amsterdammers weinig ruimte geeft. En als er dan al is een Amsterdammer is die ruimte krijgt. Dat is Eriksen. Dan weet hij eigenlijk daar niet heel goed mee om te gaan. Utrecht speelt zeer gedisciplineerd. En Ajax is ook in de tweede helft dus nog steeds aan het zoeken naar de vorm. Die het toch dacht te hebben in die eerste vier wedstrijden onder Frank de Boer. Vertongen. Bal bezit voor Ajax. Halverwege zijn eigen helft. Utrecht zakt wat in. Dan gaan Azar en de Moesje wel wat storen als al de wereld aan de rechterkant wordt aangespeeld. Diepe bal, Soulemani duikt op achter Lenski, maar op de rand van zijn grasoppervlak speelt Lenski de bal dan met het hoofd in de voeten van de Jong. De Jong pakt dan op, schiet op goal, maar die bal gaat naast de goal van Michel Vorm, die dus dan een doeltrap kan gaan nemen en het beduidend minder druk heeft gehad dan zijn collega aan de andere kant, Stekelenburg, want die heeft ook al een keer reddend Het moet optreden op een inzet van dichtbij van de Moesje. en heeft er al een keer via diezelfde de Moesje op de paal zien belanden. En Vorm, ja, een keertje. Een bal van Sulemani tegen de voeten. Dat was dan wel een aardige aanval van Ajax. Maar voor de rest kan voor hem toekijken hoe Utrecht hun stand houdt in deze wedstrijd. Het is wel een wedstrijd vol beleving. Het is een leuke wedstrijd, zoals dat eigenlijk altijd wel is. Utrecht-Ajax voor de ploeg in de Domstad, de wedstrijd van het jaar. En dan staat Utrecht ook nog eens met 2-0 voor. Door twee doelpunten van Duplan met 2-0. En gaan we weer schaatsen naar Veen. Wie hebben we er gereden, Sebas? Heather ja, Richardson en die zet de snelste tijd op de klokken 38:47 voor de Amerikaanse. Daarmee is hij 400 sneller dan gisteren. Toen ze vierde werd op de 500 meter. Maar slechts zevende op de kilometer. En daarmee toch wel veel tijd verspeelde. Deze dame die ik van tevoren toch aan het lijstje van favorieten had gezet. Maar de zesde stond na de eerste dag. Nu wel de snelste tijd voorlopig op de 500 meter. Wust tiende. Dat was niet super goed. Maar ook weer niet super slecht. Nu krijgen we meteen de tweede en de derde Nederlandse dames in actie in de baan. Voormalige ploeggenoten. Want ze zijn het niet meer sinds de zomer. Margot Boer verliet de ploeg van Jacori. Sloot zich aan bij Marianne en rijdt dus tegenwoordig voor die ligaploeg. En Laurine van Riesse is de dame die wel bij uh, Jack Ory bleef. De bronzen medaillewinnares van Vancouver op de kilometer. En iemand die zich altijd prachtig kan oppeppen als je er dan zo ziet staan. Lijkt het ze nu nog wel een speler Helemaal strak voor zich uitkeek ze. En Margot Boer die uh, heeft ook de concentratie te pakken vlak voor deze rit. Boer vijfde. Ik hoop dat ze de duizend meter van gisteren een beetje uit het hoofd heeft kunnen zetten. Die was namelijk helemaal niet goed. Nadat ze het toernooi goed begon met de tweede plaats op de 500 meter. 38, 28. Slechts 700ste achter Jenny Wolf. En dat was dus gewoon heel goed te en het was ook nog eens een tijd die Margot Boer dit seizoen niet gereden heeft. Tjalf wordt helemaal stil om ervoor te zorgen dat de dames niet worden gehinderd bij de start van Riesen in de binnenbaan. De dame uit de ploeg van Jak Ory die vandaag dus jarig is. 43 jaar is die geworden. Misschien krijgt hij nog wel een cadeautje later vandaag van Stefan Groothuis met een mooie prijs bij de mannen. Nu dus de vrouwen. Van Riesen pakt meters op Boer in de eerste 100 meter. 10.41, snelste openingstijd voor Laurine van Riesen. Ze heeft veel aandacht besteed aan die eerste 100 meter. En dat is te zien in deze opening. Maar nu moet ze die snelheid erin houden. Lukte daar niet helemaal bij het uitversnellen van de bocht. En Boer heeft nu meer snelheid vanaf zeg maar halverwege de kruising. Daar komt de lange Margot Boer aan. Heeft de binnenbocht. En daar komt ze goed doorheen. En ze is voorbij gegaan aan Laurine van Riesse. Boer nu met een metertje voorsprong. En dus ze breidt die voorsprong uit. 38, 28. Gisteren. Nu rijdt Boer. 38, 44. Ietsje langzamer dan gisteren. Maar wel de snelste tijd tot nu toe. 38, 62. De derde tijd voorlopig voor Laurine van Riessen 38-44. Wat is het waard? We weten het eigenlijk al meteen in de rit die nu komen gaat. Daar zal Margot Boer toch ook wel met gemiddelde interesse... meer dan gemiddelde interesse natuurlijk naar kijken. Want de 500-meter-specialiste komt in de baan. Jenny Wolf, die dus gisteren met 38-21 wel die eerste 500 meter won. Maar toch een beetje tegenviel. Want je verwacht Wolf toch meer tegen die 37 seconden aan... Maar ik zei het al eerder, die duizend meter van Jenny Wolf... wat pas haar tweede duizend meter was van dit seizoen... die reed ze weer heel goed, want daarin werd ze vijfde. En zo staat de Duitse toch op de tweede plaats... in het algemeen klossement na de eerste dag. 82 e achter Christine Nesbit, En dat is uh, uh, um, ja, nou niet zozeer eigenlijk de tijd die ze gisteren pakte... maar wel een tijd die ze normaal gesproken moet kunnen pakken... op de Canadezen op zo'n 500 meter. Terwijl Margot Boer uitrijdt en een, uh, eigenlijk een neutraal gezicht heeft... Moeilijk in te schatten wat die 38-44 uiteindelijk precies waard gaat zijn. Wolf staat klaar met de handen in de zij. De dame die alles al won in haar carrière. Ook al eens een keer wereldkampioen werd op de sprint hier in Heerenveen in 2008. Behalve dat Olympisch goud. Dat is de grote prijs die ontbreekt op het palmares van Jenny Wolf. Nou, Kodaira is haar tegenstandster uit Japan die het ook goed doet. Vierde ze. 100ste slechts achter Annette Gerritsen op deze 500 meter. Gerritsen dadelijk in de, voor, in de laatste rit. Nu in de voorlaatste rit vertrokken Cordaira in de binnenbaan. En Jenny Wolf in de buitenbaan. De eerste 100 meter zijn uiteraard voor Jenny Wolf. Maar Cordaira gaat goed mee in die binnenbaan. De opening van Wolf 10.53. was langzamer van gisteren. En ook niet de snelste opening tot nu toe. Terwijl je dat normaal wel gewoon zou verwachten van Jenny Wolf. Ze loopt wel een goede buitenbocht. Het verschil met Cordaira is niet groot. Dat wordt nu snel kleiner. Wolf kruipt richting de Japanse. En nu heeft ze de Japanse dan te pakken. Halverwege de tweede bocht komt Jenny Wolf via de binnenbaan onderdoor. En gaat ze het verschil maken. Maar dat verschil is niet extreem groot. Hier komt Jenny Wolf. 38.21 gisteren. En nu rijdt ze. 38.33. Wel weer het snelste. Maar dus ook zij langzamer dan gisteren. En 38.80 is de zesde tijd voor Cordaira. 38.33. Dat betekent dat ze 1100ste. Erbij pakt nog op Margot Boer. En Margot Boer moet straks bijna een halve seconde goed maken op Jenny Wolf op de afsluitende duizend meter. En dan ben je toch geneigd te denken dat als Boer dit keer het hoofd er wel bij houdt... dat dat toch makkelijk te doen moet zijn voor Margot Boer. Maar dan nu, de laatste rit. Wat gaat Christine Nesbit doen? En wat gaat Annette Gerritsen doen? De nummers 1 en 3 uit dat algemeen klassement. Gerritsen verbaasde mij daar gisteren toch wel een beetje mee. Want na een week waarin ze toch verkouden was geweest... en in zo'n seizoen waarin ze toch een uh, moeilijke start had... vanwege die hamstringblessure die haar uh, gedwongen rust uh, eigenlijk gaf... Deed ze het gewoon gisteren goed. Vijfde op de 500 meter. En dus derde op de 1000 meter. 1,1689. 1,8. Bijna 1,9 seconden langzamer dan haar tegenstandste van nu op de 500 meter. Christine Nesbit, Die gisteren 38,57 noteerde op de 500 meter. En zij zal uh, zich beseffen dat deze 500 meter toch een sleutelafstand is. Als ze hier goed doorheen komt, dan moet het vanmiddag via die 1000 meter gaan lukken voor de Canadese. De Olympisch kampioen op de 1000 meter om voor het eerst in haar carrière wereldkampioen sprint te worden. In dit seizoen waar ze ook volgende maand topfavoriet is voor het WK Orange. Ze staan goed stil. Gerritsen in de binnenbaan gestart. Nesbit in de buitenbaan. Gerritsen dreigde een beetje naar voren te vallen. Direct naar de start maar heeft nu het ritme gevonden in de tweede 50 meter. En dan opent ze in 10.46. Goede opening voor Annette Gerritsen. 10.77 de openingstijd van Nesbit. 19 tiende van een seconde is het onderlinge verschil tussen Gerritser... Die voorligt op de kruising. Maar nu zie je dat Nesbit haar ritme ook goed heeft gevonden. Het verschil van een meter of 10, 15 blijft gelijk. Nesbit heeft de binnenmocht En dan gaat ze veel, veel goed maken op Annette Gerritsen. Want ze zitten dichtbij Gerritsen of Nesbit. 38, 33 was de tijd van Wolf. Nagenoeg gelijk deze twee dames in 38, 47. De eindtijd voor Nesbit En op 45 moet ik zeggen. 38, 47 voor Gerritsen. Die dus nog net voor de streep voorbij wordt gestreefd door Nesbitt. Nesbit en dan weet Nesbit wel genoeg. De titel is zo goed als binnen. Dit mag niet meer misgaan voor de Canadezen. Die derde wordt op deze 500 meter die gewonnen wordt door Jenny Wolf voor Margot Boer. Nesbit dus op drie. Gerritsen vierde. Die deelt die plek met de Richardson als die tijden blijven zoals ze zijn. Nee, de tijd van Richardson is nog met een honderdste gecorrigeerd. Dus wordt Gerritsen vijfde. Het klassement na drie afstanden. Nesbit 1,39 seconden straks voor op Jenny Wolf op de afsluitende duizend meter. Dat moet goed gaan voor Nesbit. Annette Gerritsen op de derde plaats. Die heeft een achterstand van iets meer dan vier tiende. 45 honderdste van een seconde op Jenny Wolf. Het, uh, het zilver zit erin voor. Gerritsen Boer daar direct achter op de nu nog vierde plaats. Maar mag ook wel hopen op een uh, podiumplek voor haar. En dan valt het toch wel weer een gaatje naar Heather Richardson op de vijfde plaats. Maar de wereldtitel die lijkt toch wel al binnen te zijn voor de Canadese Christine Nesbit. Gaan we even naar uh, Utrecht. Ajax, Ronald van der Geer schriftelijk afdoen de tweede helft. Nee, zeker niet. Ajax probeert nu toch wel iets te creëren. 2-0 voorsprong nog altijd voor FC Utrecht na 58 minuten. En op het moment dat jij aan het woord was, kopte Svitanic op goal. Nieuwe naam in de handen overigens wel van vorderpjebal. Nieuwe naam dus bij Ajax. Svitanic is een paar minuten geleden Demi de Zeeuw komen vervangen. En dat geeft wel aan hoe Demi de Zeeuw in zijn vel zat. Want hij ging niet meer terug naar de dugout om even te praten met Frank de Boer. De Zeeuw ging in één keer naar de kleedkamer. Ajax zit niet lekker in zijn vel deze middag in Utrecht. Ja, is natuurlijk in die wedstrijd gegroeid vanaf de aftrap. Is nu wel wat meer afwachtend en laat Ajax ook het initiatief. En dan blijkt ook, als je de ruimtes klein houdt, dat Ajax daar eigenlijk heel weinig mee kan. En er wordt dus ook bijzonder weinig gecreëerd. Het lage tempo bij Ajax valt op. je Blind nu aan de linkerkant, rond de middenlijn. Balletje, ja, weer in de voeten van Duplant. Ontbreekt de Amsterdammers deze middag dan ook in, op alle fronten aan vertrouwen. Balbezit voor Ajax wordt hersteld door Eno, die hem afpakt van de Moesje. Lange bal dan van Blind naar de linkerkant. Daar is de niet de van het grasopgebied moet dan wel aangaan met Cornelissen en dat wordt door Cornelissen met verven gewonnen. Voortzetting op Duplan en dan Azaren gevonden in de middellijn, op de middellijn in de as van het veld. Het moet naar Mertens denk ik aan de linkerkant. Azaren nog altijd met het balbezit. Waar wil Azaren heen? Ja, in plaats van dat hij Mertens aanspeelt. gaat de bal nu wel naar Mertens maar na een interceptie van De Jong en dan kan Mertens eigenlijk niets anders meer doen dan proberen een steekbal te geven richting het grasopgebied richting De moesje, maar dan ontbreekt al de nauwkeurigheid en kan die bal makkelijk opgeraapt worden door Maarten Stekelenburg. Dan namens Ajax het zoeken naar Sulemani. Sulemani draait weg bij Lenski in het schafsopgebied. Sulemani, twee man achter hem. Waar moet hij heen? Ja, naar Van der Wiel. Moet Van der Wiel nu wel met een voorzet komen. Komt hij nog? Even deze aanval afmaken als Sulemani zich dan uiteindelijk vastloopt op Lenski. En Utrecht kan gaan uitverdedigen. 2-0 na een uur spelen. Nog altijd de voorsprong voor FC Utrecht. Het veldrijden in hoge rijden. De vrouwenwedstrijd wedstrijd Gio Lippens. Mooie wedstrijd hoor, want Marianne Vos laat zich weer van voren zien. Samen trouwens met Hanka Koep van Nagel. ook veelvoudig wereldkampioenen. Vos natuurlijk al meervoudig wereldkampioenen. En het is mooi om te zien hoe die twee elkaar toch iedere keer weer uitdagen. Op dat toch wel lastige parcours. We komen nu weer op een heel lastig stuk. Waar Vos in ieder geval probeert fietsend door te komen. Heeft een wat soepeler tred dan Koep van Nagel. Koep van Nagel moet daar ook van de fiets af. En dan zien we daarbij ook nog Katie Compton rijden. En dat is de vrouw die nog het gevaarlijkst is... voor. Die stand om de wereldbeker. Dat wereldbekerklassement dat vandaag in Hoge Heide beslist gaat worden. Koep van Hakel, die uh, loopt op de tweede plek achter Vos. En dan Komten op de derde plek. Zolang het allemaal zo gaat is er niets aan de hand voor Sanne van Paas. Die daar een stukje achter uh, loopt. Sanne van Paas in het gezelschap van de Belgische kampioenen. Sanne Kant. Zij moet minimaal vijfde worden als Komten de wedstrijd wint. En voorlopig ziet dat er nog heel erg goed uit. Want het gaatje tussen Van Paasen, Kant en de vrouw die. Daarachter loopt, dat is Pauline Ferrand. Prevost is nog wel redelijk groot, zodat Van Pasen vrijwel zeker bij die top 5 gaat eindigen. Maar goed, de wedstrijd is nog lang. We hebben nog iets meer dan 2,5 ronde te rijden. Gemiddeld acht minuten per ronde, nou dan weet u het wel. Dan zijn de dames over een stiefkwartiertje Iets meer zijn ze dan dadelijk bij de finish. Maar voorlopig gaat het gewoon tussen drie vrouwen, waarbij Catherine Compton nu brutaal de leiding neemt van Hanka Koep van Hagel. Die twee, die strijden, zijn aan zijn in een klimmetje. En Marianne Vos de vrouw in vorm. De vrouw die alles heeft gericht op het wereldkampioenschap van volgende week in Zankt Wendel. Die zit letterlijk op het vinkentouw. Zij wacht af. Zij hoeft niet al te veel te doen. Ze moet vooral niet al te veel krachten verspelen met dat WK van volgende week in het verschiet. We gaan het hebben over tennis. Mark Brasser is hier aangeschoven. Australian Open Mark, welkom. Uh, laat maar even met uh, wat het kort geleden zo'n beetje afliep beginnen. Uh, uh, Andy Roddick verloor van Wawrinka. Ja, en, is dat uh, eigenlijk zo verrassend? Uh, nou, de setstanden gezien wel. Het was een vrij makkelijke overwinning voor Wawrinka. Uh, drie setjes. Uh, ja, nee, het is niet zo verrassend. Omdat we weten dat Wawrinka gewoon een heel goede tennisser is. Alleen uh, het probleem is, en daarom staat hij in de top 20 en niet in de top 10 of in de top 5, dat hij het niet altijd laat zien. Maar hij heeft van die toernooien of hij heeft van die wedstrijden waarin hij het wel laat zien. En ja, dat was zo'n wedstrijd uh, vandaag. Andy Roddick, eigenlijk geen schijn van kans. Drie breaks. Ik heb even wat cijfers opgeschreven. 67 winners van, van Wawrinka. En dat maar in drie setjes. Dat zijn cijfers. Nou ja, een lange setter kom je dat nog wel eens tegen. Maar hij speelde fenomenaal Wawrinka. Uh, 24 aces, veel meer dan Andy Roddick. Waarvan we toch weten van, nou, die moet het hebben van zijn service. Maar die werd uh, ja, eruit geserveerd, zeg maar, door uh, Wawrinka. En uh, ja, hij speelde de mes scherp, Wawrinka. En dat is uh, dus in zoverre, nee, echt heel erg verrassend is het ook weer niet. Maar de manier waarop en vooral uh, de, de, de, de fantastische wijze waarop hij deed. Ja, dat, dat, dat verbaast er wel. En dan gaat hij spelen tegen Federer. En het kamp Wawrinka weet alles van Federer, Die weet alles van Federer, ja. Sinds uh, vorig jaar na Wimbledon was het, geloof ik, is uh, Wawrinka. heeft Pieter Lundgren als uh, coach aangenomen. En die kennen we inderdaad als, uh, als coach van Roger Federer uit het verleden. Uh, die, die, hij leek op die schaatscoach, weet je, Pieter Müller. Daar deed ons ja. altijd aan denken als we met in mensen thuis over wie we het hebben. Ja, eh, maar goed, maar verder... ze kennen elkaar natuurlijk door en door. Ze spelen samen in het Zwitserse Davis cup team Ze hebben samen goud gewonnen in het dubbelspel op de Olympische Spelen. Het zijn goede vrienden van elkaar, Wawrinka en Federer. Dus dat is, het is wel jammer dat ze elkaar dan in de kwartfinales ja. tegenkomen. Hè. Dat, dat zie je dan liever later. Maar ja, beloofd een prachtige wedstrijd te worden. Um, tot slot, even over het mannesneu voor zo naar de vrouwen gaan. Uh, eigenlijk uh, verloopt alles volgens het schema. Hè. We hebben het nog niet ja. echt op het puntje van onze stoel gezet. Nee, we hè? hebben één week Australië... Open erop zit inderdaad. En uh, de top 7, Roddick is de nummer 8 van de lijst. De top 7 zit er inderdaad nog in. Dus het is vrij voorspelbaar. Daardoor een klein beetje saai. We hebben natuurlijk wel mooie partijen gezien. We hebben Federer een zetter zien spelen tegen Gilles Simon. Ja. Geweldige wedstrijd gezien tussen Hewitt en Albandian. Dus er zaten wel wat, wat, wat, wat aantrekkelijke wedstrijden tussen. Maar over het algemeen, en ja, goed, dat is toch een beetje de tendens van de laatste tijd. De top 5, 6 is zo goed uh, dat ze net uh, zeg maar dat, dat stapje beter zijn dan de, de, de, de tennissers die daar zitten en, en dus komen ze eigenlijk eh, tot aan de kwartfinales zeg maar niet in de problemen. Ja, en dan het vrouwentoernooi. Uh, met, uh, meteen al een partij die goed is als voor het uh, zitvlees, hè? <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat was een... Uh, ja, Francisca Schiavone, die speelde tegen uh, Koesnetsova, de Rusin uh, Dat leek in de eerste set, uh, nou ja, niet, niet te worden waar het uiteindelijk op uitdraaide, maar het werd een wedstrijd van 4 uur 44 minuten, met uh, 16-14 uiteindelijk in de, in, de, in de derde set, in het voordeel van Schiavone. Kuznetsova zes uh, matchpoints gehad. Schiavone uiteindelijk op de derde matchpoint dat ze de partij pakte, Maar uh, de langste partij ooit tijdens een Grand Slam toernooi... in het vrouwentennis. Uh, bizarre wedstrijd. Heel bizar. Niet altijd even goed. Maar goed, dat, dat weten we van vrouwentennis. Die, die hebben toch wat moeite om een partij constant te spelen. Daar zitten wat, ja, wat, wat dipjes in. Veel breaks ook, zeker in die laatste set. En dat was, uh, maar de spanning vergoedde heel erg veel. Caroline Wozniacki is de nummer 1 van, van de wereld. Uh, heeft nu ook al de kwartfinale bereikt. Uh, ma Maakt zij het waar, vind jij, de, die eerste plaats? Uh, ja tot nu toe, nou, Ze wint tot nu toe de wedstrijden heel erg makkelijk. Uh, geen set verloren nog. Uh, moet ik ook wel bijzeggen dat ze ook nog niet echt een tegenstander van naam heeft gehad. Ze wandelt vrij makkelijk door het toernooi. Uh, ze is goed. Uh, ze heeft in ieder geval uh, de, de, de klasse zeg maar, om de concentratie twee sets vast te houden. We zien het bij, bijvoorbeeld bij, bij Schiavone. Uh, we zagen dat ook bij Héné in de eerste ronde al. Sharapova, uh, misschien komen we nog op die er vandaag gewoon kansloos uitging. Hebben we toch moeite. Dan winnen ze de eerste set en dan treedt er toch in die tweede set iets van verslapping op. En dat zie je bij Wozniacki niet. Die wint gewoon vrij makkelijk. de vier partijen tot nu toe in straight sets, uh, hoeft zich niet overmatig in te spannen, weinig energie verliezen. Dus, dat, dus, dus ja, je mag zeggen dat ze het waarmaakt. Ja, er was nog iets meer over Caroline Wozniacki, de Deense, want uh, ja, ze, ze ging uh, praten met de verzamelde tennispers in, in Melbourne en toen kwam ze met een verhaal dat ze tijdens een bezoek aan een safari-park was aangevallen door een kangaroe. Well, the other day, I went to the park And uh, I saw this kangaroo lying there. And uh, if you've seen, I'm playing with the thing on my shin um, here. So that it actually, uh, I, it was lying there. So I wanted to go over and help it out. And as I went over to it, it just started to be aggressive and it actually cut me. So I think that was pretty exciting that I learned my lesson and I just uh, started running away. Ja, een beetje, beetje slechte bananensplitten uh, is, is het Kim Klaas? doet iets uh, wat opvalt? Ik moet ook wat doen. Of wat is dit voor nou, iets? Ja, ze heeft, ze heeft een, een beetje een moeizame relatie met de pers. Zeker tijdens dit toernooi. Uh, Zometeen komen we met dit groeien verhaal. Maar ze heeft eerder deze week. Uh, zat, zat ze bij op een persconferentie. Toen zei ze: Van ja, jullie zeggen altijd tegen mij dat ik van die saaie persconferenties geef. Maar dat komt omdat jullie saaie vragen stellen. Ze zegt: Wat, weet je wat? Ze zegt: Ik geef alvast de antwoorden op jullie vragen. Toen gaf ze alle antwoorden waarvan ze dus dacht dat de journalisten haar vragen zouden stellen. Daarmee gaf ze uh, het al een kat, zeg maar in. in in Melbourne. Ja, en vervolgens komt ze met een verhaal over een kangoeroe Wat ze veel groter maakte. Er was inderdaad een heel klein kangoeroetje in de dierentuin. Ter ontspanning ging ze daar even heen. Daar lag een klein kangoeroetje Dat wilde ze aaien. Ja, dat beestje dat schrokken, Dat haalde uit. Een kras op de op hand inderdaad. Of op de, of op de been. En, maar goed, zoals ze het nu vertelt inderdaad. Eh, vertelt ze of ze moest rennen voor de leven. Alsof er een kangeroe van twee meter achteraan zat. Nou, zo is het natuurlijk helemaal niet. Ze heeft het heel, enorm uitvergroot. Ook in de veronderstelling van. Nou, ja, dat verhaal zullen ze wel niet oppikken. En dat zal nooit zo groot worden. En, maar goed, het kwam naar buiten. Het kwam in de internationale media. Het verhaal werd wel groot. en toen moest ze toch vandaag eventjes zeggen: inderdaad. Het was toch allemaal niet zo erg als dat ik het verteld had. Tot slot, een week. Australië zit erop. Ja, het vrouwentoernooi. Beetje saai. Ja, nou, het hele toernooi vind ik eigenlijk. wat ik net zei over de mannen ook. Bij de vrouwen ook redelijk saai. Het is ook niet altijd even goed. Top drie zit er nog in. Bij de mannen zit de top zeven er nog in. Dus ja, eigenlijk een beetje saai eerste week. Wat wel opvalt, dat we toch wel. Wat blessures hebben gezien. Uh, veel blessures zo vroeg in het seizoen. Mannentoernooi vooral. Uh, en om nog even op mannentoernooi door te gaan, Frankrijk, toch in, in begin december, uh, Davis Cup finalist tegen Servië. Ja, hij is, is al zijn spelers al kwijt. Songa weg, Moffice weg, Gilles Simon weg. Gasquet eruit. Uh, Frankrijk doet helemaal niet meer mee. En dat is toch wel uh, enorm opvallend. Mark Brasser, dankjewel. We gaan nou, zo'n beetje uit voor het journaal van twee uur. Ik vertel u dat Utrecht nog altijd met 2-0 leidt tegen Ajax... in de eigen gehoorgenwaard minuutje of twintig te spelen nog. En ik vertel u dat skiester Lindsay Vonn... haar 39e zeker geboekt heeft. Amerikaanse was de snelste op de super-G van Cortina d'Ampezzo, Ze was een fractie sneller dan de Duitse Maria Riesch die tweede werd. En de Zwitserse Lara Goed zette de derde tijd neer. Riesch, die gisteren de afdaling won in het Italiaanse skihoort behield wel de leiding in de algemene wereldbekerstand. Zomeren om half drie...